In Den Haag begint rond deze tijd het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic. Hij staat terecht voor onder meer genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De 70-jarige Mladic had gevraagd om vervanging van rechter Ori, die zou als Nederlander bevooroordeeld zijn, vanwege de betrokkenheid van Nederlandse blauwhelmen bij de val van de moslim enclave Srebrenica in 1995. Maar het verzoek om Ori te vervangen werd door het tribunaal afgewezen. Als eerste komen de aanklagers aan het woord voor hun openingsverklaring. Ze hebben ruim 400 getuigen opgeroepen voor het proces en daarvan zullen er 158 hun verhaal doen in de rechtszaal. Radko Mladic werd vorig jaar in Servië gearresteerd en uitgeleverd aan het tribunaal in Den Haag. Het begin van het proces is rechtstreeks te volgen op onze site nos.nl. Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar naar 350 euro. Haagse bronnen melden dat dat een van de afspraken is... die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie... in Den Haag vannacht hebben gemaakt met minister De Jager. Het eigen risico is nu 220 euro. Er waren geluiden dat het zou worden verhoogd naar 400. Maar het wordt met 350 dus iets minder. Veel andere details uit het akkoord zijn nog niet bekend. Het eindresultaat gaat vandaag naar het Centraal Planbureau. Dat gaat het doorrekenen. ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 454 miljoen euro winst gemaakt. Dat is 85 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Belangrijkste oorzaak van de daling is volgens de bank de neergang van de Nederlandse economie. Daardoor moest er meer geld opzij worden gezet voor wat wordt genoemd slechte leningen. Volgens bestuursvoorzitter Zalm blijft ABN AMRO werken aan meer efficiëntie bij de bank. Facebook geeft bij de beursgang van het bedrijf meer aandelen uit dan gepland. Volgens persbureau Reuters wordt het aantal vanwege de grote belangstelling met een kwart verhoogd. En daarmee stijgt het bedrag dat Facebook denkt op te halen tot zo'n 15 miljard dollar. Het aandeel gaat tussen de 34 en 38 dollar kosten. Facebook heeft meer dan 900 miljoen gebruikers en is het grootste sociale netwerk ter wereld. De beursgang is naar verwachting overmorgen. Dan het weer nog steeds meer buien, in het zuidwesten ook zon. Vrij veel wind en het wordt een graad of 11. Morgen, hemelvaartsdag, zonnige periode, maar ook een enkele bui. Het wordt ongeveer 14 graden. AWB en verkeersinformatie, 18 files nog, 95 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Maars en Koude 13 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A7 van Heerenveen naar de Afsluitdijk bij knooppunt Jouren 6 kilometer. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Veel vertraging nog op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... tussen Ochten en Wadenooien 12 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren 7 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Altijd en overal NRC lezen. Het kan.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 Dus internet, bellen, televisie en korting op een iPad. Allemaal met de service van Access4All. Meer weten? Ga voor dit aanbod en de voorwaarden naar Access4All.nl. Het NOS Radio in -journaal. Marcel Oosten. En Lara Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Grote zorgen over Griekenland, waar kiezers opnieuw naar de stembus gaan. Ingrid Verleun woont en werkt al vijf jaar in Noord-Griekenland... en noemt de sfeer in het land grimmig. We spreken haar zo dadelijk. Maar eerst naar Den Haag. Waar gisteravond en vannacht de puntjes op de I zijn gezet. Alleen is door de vijf partijen in Den Haag nog niet bekendgemaakt hoe die puntjes eruit zien. Onze Haagse redactie is natuurlijk wel drukdoende om te achterhalen wat er nou in dat begrotingsakkoord voor 2013 staat. Joost Vullings in Den Haag, heb je een paar puntjes voor ons? Nou, één punt, maar wel een heel belangrijk punt. Dat gaat over het risico in de zorg. Dat wordt in 2013 350 euro. Nou, dat is dit jaar nog 220 euro. Dat gaat dus fors omhoog, maar er was eerder sprake van dat het 400 euro uh, gaat worden. Nou ja, als je het zo bekijkt, dan valt het weer een beetje mee. Hmm, veel mensen willen ook weten wat er gaat gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Weet je daar al nieuwe details over? Nou, ik weet niet of die details echt nieuw zijn... maar dat is me gisteravond in gesprekken die ik gevoerd heb wel duidelijker geworden. Kijk, het is gewoon uh, zo dat vanaf volgend jaar... als je als uh, uh, nieuwkomer op de markt een hypotheek neemt... Uh, dat je gewoon uh, ieder jaar een beetje minder rente mag aftrekken. Nou, en dan is het handig om een hypotheek te nemen waarbij je ook uh, aflo aflost. Maar hoe zit het nou met bestaande gevallen? Kijk, je hebt soms een, een, een deel van je hypotheek voor vijf jaar afgesloten... en als die renteperiode afloopt... Ja, eh, valt het dan onder het oude of onder het nieuwe regime? Nou, ik heb begrepen dat het dus dan onder het oude regime valt. Dus dan behoud je gewoon je volledige renteaftrek. Als je gaat verhuizen en je neemt je oude hypotheek mee... dan blijft dat ook onder de, het oude regime eh, vallen. Mm -hmm. Tenzij je moet bijlenen voor je nieuwe huis... dan gaat het onder het nieuwe regime vallen. Nou, dat is voor heel veel bestaande huizenbezitters denk ik wel verhelderend om dat even te vertellen. Joost, je vertelde eerder dat dit, een, dit akkoord natuurlijk een mooi succes is voor D66, GroenLinks en ChristenUnie. Die halen flink wat binnen via deze afspraken. Hoe is het nou voor de VVD? Want de, de kiezers van de VVD gaan toch zin leveren? Ja, zeker. Ik bedoel, die krijgen te maken met een, met een crisistax, de, de hoge inkomens moeten een keertje extra belasting betalen in 2013. Nou, de hypotheekrenteaftrek, een heel belangrijk punt voor de VVD. Nou wordt dus minder voor starters... Auto rijden, ook een, de heilige koe van de VVD wordt ook duurder, althans het woon-werkverkeer. Ja, huis en auto aangepakt, veel lastenverzwaringen erin. Het is, is voor de VVD wel even slikken, dit akkoord. Het enige wat ze ervoor terugkrijgen, en dat was kennelijk belangrijk genoeg... om veel concessies te doen, is het halen van die welbegeerde 3%. Daardoor kunnen ze het verhaal op, uh, zeg, overeind houden. Wij, wij streven naar orde op zaken. En natuurlijk ook niet onbelangrijk. Premier Mark Rutte kan met een opgeheven hoofd Europa in, want ja, we blijven zeggen, een betrouwbaar land. En dat, dat, daarvoor hebben ze het allemaal gedaan. Nog even over, Mark Rutte, uh, Joost, nu er toch over begint. Want we zien een prominente rol steeds voor uh, dimissionair minister van Financiën, Jan Kees de Jager, maar we zien Rutte eigenlijk niet zoveel. Was hij vannacht überhaupt betrokken bij de onderhandeling? Nou ja, ik heb, hem, ik heb hem vannacht niet gezien. Er zou eh, eerder wel sprake van zijn dat hij nog op enig moment zou zo aanschrijven. Daar gingen we in de ochtend nog van uit. Wie weet dat hij via de telefoon betrokken was. Maar ja, nee, ik heb niet het idee dat hij nou heel erg eh, aangesloten was... Op het, op het proces, om het zo maar eens te zeggen. En dat is dus wel gek. Dus vandaag komt eh, Jan Kees de Jager, de ministerraad, in, met een akkoord. En dan zegt hij eigenlijk tegen, tegen zijn premier en tegen de rest van de ministers... zo jongens, dit is jullie opdracht voor de komende maanden. Ga dit maar uitvoeren. Ja, het is, uh, de tijden zijn veranderd, maar het, het kabinet Rutte doet nu wat, uh, wat de vijfpartijencoalitie coalitie uh, wil en niet meer wat VVD en CDA alleen willen. Nou, iedere dag wat nieuws in Den Haag. Joost Vullings, dank je wel. En u hoort het van Joost, het eigen risico in de zorg gaat omhoog. Vanaf volgend jaar is de eigen bijdrage dus 350 euro, een van de afspraken die gemaakt zijn. Gaan we over praten met de directeur van NPCF, Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie, Wilna Wind. Goedemorgen. Ja, Het verhogen van de eigen bijdrage. Is dat nou de manier om de kosten van de zorg in de greep te krijgen? Nou, uh, ik hoop niet uh, dat het op die manier gedaan moet worden. Want dat gaat natuurlijk niet. Kijk, wat er nu uitgelekt is, en het is een van de dingen... Hè, dus ik vind dat je voorzichtig moet zijn om er nu al heel veel uh, over te zeggen. Maar het is een forse verhoging. We zitten nu op 220. Naar 350 zou het dan gaan. Ja. Uh, dat is natuurlijk heel pittig. Nou, de vraag is, zit er ook uh, de huisarts onder het eigen risico? Daar heb ik nog uh, geen idee van. Dat is altijd wel een van de discussiepunten. En er zijn eigenlijk twee dingen heel erg belangrijk. Het mag nooit uh, de toegang tot de noodzakelijke zorg in gevaar brengen. En uh, wat zijn de consequenties uh, op dat vlak voor de lage inkomens? In hoeverre op... ziet u dat, mevrouw Wint? Uh, met een verhoging naar 350 euro, een bedrag van 130 ineens. Uh, mm -hmm. Hoe ziet u de toegang van de zorg voor lagere inkomens in gevaar komen? Nou, als er helemaal geen compenserende maatregelen zijn, maar daar wordt ook over gesproken, hè, voor lage uh -huh. inkomens, dan wordt het denk ik uh, voor mensen heel moeilijk. Het is natuurlijk een hele forse verhoging. Uh, mensen hebben al met allerlei lasten, verzwaringen te maken en je moet toch echt uh, naar de dokter kunnen gaan zonder dat je nadenkt... Uh, over of je je eigen risico ja. daarmee uh, volkrijgt. Ja, en u zegt, we weten nog niet of dat dan ook voor de huisarts geldt. Dat klopt, dat, dat ja. weten we inderdaad niet. Nee. Maar dan zou het bijvoorbeeld zijn um, dat als je medicijnen nodig hebt... je gaat naar de apotheek, dat je daar een flink deel zelf van moet betalen. Nou, dat zou kunnen, maar die toegang tot de huisarts is natuurlijk heel erg belangrijk. Kijk, de huisarts is degene die in het stelsel uh, tegen mensen moet zeggen... joh, uh, je moet echt doorverwezen worden. Uh -huh. Of van, weet je, het gaat vanzelf over. Hè, want dat is ook een hele belangrijke taak. Um, we moeten natuurlijk geen onnodige uh, kosten maken. En die huisarts is eigenlijk de spelverdeler in het hele stelsel. Nou, Als het eigen risico daar ook voor zou gelden, dan zet je een rem op de huisarts. Hè, zo wordt het ook vaak genoemd, remgelden. En als dat ertoe leidt dat mensen uh, serieuze klachten hebben, uh, maar niet naar de dokter gaan vanwege de centen. Ja, dan kan het effect natuurlijk zijn dat je later met veel ernstige dingen te maken hebt. En dan span je het paard achter de wagen. Hm. Dus dat zijn allemaal dingen die zijn heel belangrijk uh, om te weten. Ja, en los daarvan, van 220 naar 350, ja, dat is natuurlijk pittig, maar dat zal iedereen vinden. Ja. En mevrouw Wint, als je dan toch moet bezuinigen op de zorg, had u nog wel iets anders geweten? Ja, zeker. Er worden ongelooflijk veel kosten in de zorg gemaakt die niet uh, nodig zijn, uh, er staan in uh, de financiering schotten tussen het budget voor de, zeg maar de huisartsen en de ziekenhuizen. Nou, dat dwingt geen samenwerking af, terwijl dat juist heel erg uh, nodig is. Uh, er gaan bakken en voor miljoenen uh, um, kosten worden er gemaakt die niet nodig zijn. Medicijngebruik, dubbele diagnoses. Uh, we hebben ook allerlei uh, uh, behandelingen waarvan je denkt van, gut, is dat nou uh, nodig? Hè? Denk maar eens aan uh, uh, behandelingen. In de, de, de psychische zorg of bekende um, ja, voorbeeld van de snurkpolis. Ja. Zijn dat nou allemaal dingen die we met z'n allen willen betalen. Ja. He, dus wij zullen aan de politiek ook laten weten dat er heel veel opties zijn om te bezuinigen waar de zorg beter van wordt. Nou, dat is natuurlijk een aangenaam inzicht. Ja. Nou ja, misschien, en... misschien staat het ook uh, nog wel in het akkoord. We weten het niet, we moeten in ieder geval nog een week ja, wachten totdat we de nadere details kennen. Ja. Wilma Wins van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie, dank u wel. Graag gedaan. Dan naar Griekenland, eh, want daar komen de partijleiders vandaag opnieuw bij elkaar. Maar dit keer om te praten over een interimregering. Een tijdelijke regering die de nieuwe verkiezingen moet voorbereiden. Deze nieuwe verkiezingen werden gisteren onvermijdelijk... nadat het coalitieoverleg tussen de partijen stuk liep. Zelfs een zakenkabinet lukt niet op dit moment in Griekenland. Ingrid Verleun woont en werkt al vijf jaar in Noord-Griekenland. We hebben nu contact met haar. Mevrouw Verleun, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het bij u in het dorp? Hoe is er gereageerd op het nieuws over die nieuwe verkiezingen? Uh, het was geen verrassing. Uh, grimmig is hier gereageerd. Van, uh, wat, uh, wat staat ons nu te wachten? Zolang het maar geen PASOK of uh, neo-democratia wordt. Uh, dan, gaan, dan pas uh, kunnen we vooruit. Ja. U, u heeft een Griekse man. Uh, die ja. mag, die uh, gaat stemmen. En, uh, heeft hij al plannen voor de volgende verkiezingen? Gaat hij anders stemmen dan... Een paar weken geleden, een paar dagen geleden. Nee, nee, hij gaat niet anders stemmen. Nee, hij blijft bij dezelfde partij. Zullen ja. wel veel Grieken wel anders stemmen, denkt u? Um, ik denk dat daar niet zo heel erg verschil in zou uh, gaan maken, omdat de meeste mensen geloven toch wel in de partij die ze hebben gestemd. En dat is uh, de meerderheid heeft niet meer voor PASOK en uh, neo democratie gestemd. Uh, dat houdt in, dat is een enorme verandering. De, het geloof in die partijen. Vanaf uh, de democratie, hè, vanaf 1974, is gewoon uh, totaal niet meer aanwezig. Dus uh, veel verandering zullen er niet meer zijn. Nee, er zal wel een lichte schommeling in kunnen komen, maar nee, we verwachten niet veel verandering daarin. Er komt niet meer um, verzet tegen de druk vanuit Europa, om toch vooral te bezuinigen, denkt u. Want dat verzet wordt natuurlijk vertaald, vertolkt, met name door bijvoorbeeld uh, de linksradicale radicale partij Syrize. Ja, euh, aan de ene kant is het misschien onbegrijpelijk om dat, euh, ja, om dat te verstaan in het Nederlands. Maar euh, Syri Syriza, is, euh, het is goed dat hij het momenteel even op deze manier tegenhoudt. Omdat als zij meegaan met de andere twee grote partijen... Uh -huh. dan, zullen we, dan zullen we weer in dezelfde positie zijn als jaren geleden... ...als we voorheen 40 jaar. Dus dat is niet goed. Ze willen op een andere manier... ...wel gaan betalen natuurlijk. Het moet terugbetaald worden. Maar niet op de manier zoals Pasok en, uh, en D... Uh, ...dat willen tot nu toe. Want dan blijft er uh, geen levensmogelijkheid meer... ...voor de Grieken hier. Ja. Het is uh, okay. onleefbaar. Ja, er wordt ook wel uit Europa gezegd... als er andere ideeën zijn om te bezuinigen... kom er maar mee, daar valt misschien dan wel over te praten. Maar zijn die er in Griekenland? Zijn er wel creatieve ideeën... hoe je anders dan hard saneren toch kunt bezuinigen? Uh, hard saneren, harder dan wat er tot nu toe gedaan is... is, uh, is niet mogelijk. Nee. Maar dus kan, het, kan het anders? Kan het op een creatievere manier? Er zullen heus wel andere ideeën zijn. Die zullen ook aanwezig zijn. Die zijn ons nog niet voorgelegd. Momenteel, wat we hier op televisie voorgeschoten krijgen... is alleen maar het onderling gekibbel van de partijen... en dus uh, geen overeenstemmingen. En duidelijke, concrete dingen hebben we nog niet uh, echt vernomen. Wat merkt u zelf van de bezuinigingen op dit moment al, mevrouw Verleung? Uh, dat houdt in dat je uh, per dag moet kijken hoe je rond moet komen... Ja. Dus, uh, nou, dat houdt in dat, dat er gewoon helemaal geen geld meer is. En iedereen uh, elkaar uh, geld schuldig is. Want alles en, is duurder geworden en de lonen lager? Uh, als je überhaupt een baan hebt, ja, de lonen zijn uh, enorm verlaagd: uh, van 700 euro per maand naar uh, 350. En, uh, nou ja, de kosten zijn net zo hoog als in Nederland, en, en... en zelfs hoger. Uh, Kosten, ja. en, en bezuinigt u al op uh, basis levensbehoeften? Uh, ja, het zal moeten, want we hebben geen keus. Wij leven momenteel van het de pensioentje van de, uh, van de schoonmoeder. Nou is het lekker zondig in Griekenland. Maar ik kan me ook voorstellen dat u wel eens nadenkt over een terugkeer naar Nederland in dat geval. Eh. Uh, ja, in de situatie waar we nu in zitten, hebben we dat wel eens inderdaad gedacht. Maar dat is niet mogelijk gezien onze situatie. Je kunt niet een, een oude vrouw van 83 alleen achterlaten. Ja. En daar wonen we dus in hetzelfde huis. Zo gaat het hier in Griekenland. Ja. Nou, ja. Wij wensen u de komende tijd ook weer veel succes en sterkte in het Hartelijk noorden van Griekenland. Dank, dank u wel. Ingrid. Ja, goedemiddag. Dag proces tegen Radklo Mladic is een kleine twintig minuten onderweg. Martijs van der Wiel, onze verslaggever, is bij het Joegoslavië-tribunaal... en doet zo verslag van het eerste half uur. Eerst de verkeersinformatie met een zeer bescheiden ochtendspit... die ook alweer afloopt, John Bakker. Ja, inderdaad. Er staan nog 19 files. Alles bij elkaar 75 kilometer. Maar van die 19 files zijn de meestal weer aardig aan het oplossen. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... tussen Knoop het Oude Rijn en Breukelen nog wel 9 kilometer... Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A7 van Herenveen naar de Afsluitdijk voor knooppunt Joure nog 5 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. En dat geldt ook voor de A50 van Os naar Arnhem. Daar staat bij Heteren nog 7 kilometer na een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Raad, we schakelen straks met het Joegoslavië-tribunaal. Eerst nog even naar België, want het houdt de grens met Nederland... nog zeker tot eind van dit jaar verscherpt in de gaten... vanwege de wietpas die is ingevoerd in het zuiden van Nederland. De Belgen vrezen dat door die wietpas de illegale handel zich naar België verplaatst. Correspondent Joris van Poppel ging kijken bij een politiecontrole aan de grens. Goedenacht, meneer de politie. We doen hier controle op verdovende middelen. Dit nee, u eerst aan de verdovende middelen bij? Nee, nee, nee. Grensovergang veld -Wezelt. Daarachter ligt Maastricht en dit hier is België. We zijn bezig met een drugscontrole in het kader van de wietpas. Ja. Heeft u verdovende middelen bij of pas gebruikt? Nee. En de Belgische politie die controleert met 15 agenten op drugs. Ik maak een keer de woorddocumenten van uw wagen, uw rijbewijs en uw initiëleidscarouselie. Auto's worden aangehouden, fietsers, wandelaars... Ja, dat hij van de garage in te eten Jonge technische... Jongeman in een kleine groene auto, zijn vriendin naast hem. Ik heb niks te verbergen. Ik ben een diabetes patiënt. En het enige wat ik heb sinds spuiten. <laughs> maar die zijn ergens anders voor. Uw auto wordt op dit moment doorzocht. Wat vindt u ervan? Ja, vervelend. hebben Op zeven dagen vier keer mijn auto doorzocht. Dan wordt het op een gegeven moment vervelend. Mag ik even uw rijbewijs, uw identiteitskaart... En de... de Belgen zijn bezorgd. Nederland heeft de Wietpas ingevoerd om buitenlanders af te schrikken. Maar in België vrezen ze nu dat de handel in drugs, softdrugs, harddrugs... zich gaat verplaatsen naar de Belgische kant van de grens. Daarom extra controles. Langs de hele grens met Nederland zijn tientallen politieagenten ingezet... om auto's te controleren. Het vergt enorm veel politiecapaciteit. We zijn ook bereid om die in te zetten. Marino Keulen, burgemeester. Hoe groot is het probleem? We zijn enorm waakzaam, omdat vandaag zijn ook de koffieshops in Nederland, in Maastricht beter gezegd, gesloten uit protest tegen de invoering van de wietpas. Op een zeker moment gaan die ook weer allemaal gaandeweg de deuren openen. En dan moeten we toch wel opletten of inderdaad in Nederland of men in Maastricht ook verder handhaaft. Wat voor problemen veroorzaken die koffieshops hier in de streek? Ja, je hebt sowieso, we zijn, hebben hier vooral last van passanten en van drugsrunners. Mensen die eigenlijk mensen uit het verkeer halen als ze ergens een Franse nummer plaatsen of een Belgische nummer plaatsen. En ze vermoeden dat de betrokkenen zich wil bevoorraden met drugs. Dan wordt die eruit gepikt en dan wordt hij eigenlijk geleid naar ergens een of andere post. Een of andere huurpand, een of andere koffieshop waar dan drugs worden verhandeld. Het softe spul en ook het harde spul. Dat geeft onveiligheid, dat geeft criminaliteit. En ja, vandaag is dat allemaal een stukje minder. We willen dat ook zo houden naar de toekomst toe. De hele politie, doen je controle op drugs. Hebben jullie iets aan de muddelen bezig? Nee. Vandaag hier in Veldwezel overleg. Belgische minister van Binnenlandse Zaken is op bezoek. Praat met de burgemeester, praat met de politiekorpsen... om te zien wat het effect is van die Nederlandse maatregel voor België. Voor de eerste maanden kunnen we in verplaatsing van de criminaliteit of van de illegale aankoop in België vrezen. Joël Milke, minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de politie en de extra controles. En dus dat is daarom de, alle, de, het aantal politieagenten op het terrein hebben verhoogd. Bent u daar bezorgd over, dat er meer illegale handel naar België komt? Dat is onze vrees. We moeten absoluut in overleg met de Nederlandse politie onze patrouille langs de grens verhogen en ook een betere uitwisseling van informatie met de Nederlandse politie hebben. Extra inzet van de politie, dat kost België veel geld. Ja, is ik dat een probleem? factuur aan de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken sturen. Nee, dat... Hoe hoog is die factuur? Maar dat kost uh, veel, hè? Ja, maar dat is Europa. Dus we moeten de gevolgen van uh, de verandering van het beleid van onze uh, buurland uh, hebben. We zijn bezig met een actie in het kader van... De Belgen gaan langer dan voorzien. Zeker tot eind van het jaar extra scherp controleren aan de grens met Nederland. Hebben ze iets gevonden? Nee, tilde niet. Nee, dat hebben ze niet gevonden, want ik rook niet. Ik gebruik ook niks, dus... Goede reis. Dank Zo ging dat daar aan de grens tussen België en Nederland. Joris van Poppel. Gaan we nou even naar Mark-Robin Visser. Hij is in Ter Apel in het tentenkamp van de uitgeprocedeerde asielzoekers. Uh, Mark-Robin, de minister Leers heeft gezegd... Ja, dat kamp daar dat is geen kwestie meer van weken dat dat er nog staat. Zitten ze nu te wachten op ontruiming? Nou, dat is een goede vraag, Marcel. Ik heb hier vanochtend uh, verschillende mensen gesproken in het kamp. Die zeiden, uh, het is hier ontzettend afzien, want het, uh, het regent hier af en toe heel erg hard. Het is hier een grote modderbende. De tenten lekken hier en daar, de dekens zijn allemaal nat. Maar de mensen zeggen, het is nog steeds gezelliger en fijner dan in je eentje in een bushal te slapen. Dus er heerst hier ook een soort gemoedelijke sfeer. Mensen ja. uh, houden met elkaar uh, de stemming erin. En zijn, Marcel, volgens mij ook niet van plan om hier binnenkort uh, weer weg te gaan. Ik zal het eens vragen aan uh, Sharif al-Sharif uh, uit Irak. U woont al 15 jaar in Nederland. Ja. U zit hier nu met een aantal landgenoten ook in de tentenkamp. Ja. Uh, uh, hoe lang gaan jullie dit volhouden? We gaan gewoon zo lang mogelijk volhouden... tot er uh, een uh, oplossing komt voor ons probleem. En een oplossing is? Een ja. ja. Maar daar is minister Leers toch heel erg duidelijk over? Mm, ja, maar wij zijn ook duidelijk. Kijk... Uh... De meeste mensen die hier zitten, hebben ze problemen. Kunnen niet terug, niet willen niet terug. Deze mensen die hier zitten kunnen niet terug. Dat kunnen ze ook laten voor iedereen zien dat wij kunnen niet terug kunnen. Daarom zitten wij hier in zo'n slechte situatie. In tenten, in deze weer, met regen. Dus wij kunnen niet terug. Ja. Het is duidelijk voor iedereen. We kunnen niet terug. Ja. U kunt niet terug naar Irak? Nee. Nee, dat kan niet. Als we terug naar Irak, dan, dan, dan, dan dat is gebeurd met ons. Ja. U zegt, het is daar veel te gevaarlijk. Ja. ja. Het is niet algemene situatie. Sommige mensen hebben gewoon het over het algemene veiligheidssituatie in Irak. Het is heel erg gevaarlijk. En uh, persoonlijke problemen ook. Mensen die zijn, gaan ze terug daar naartoe, dan uh, worden ja. Ja. ze afgemaakt. Ja. Nou is het zo dat... Uh, u bent al 15 jaar in Nederland. Ja, ik ben 15 We, Leeft u ook al lang op straat? Ik heb uh, vier jaar... Uh, Vier, vijf jaar gewoon uit, uitgeprocedeerd, gewoon op straat geleefd. U leeft al vier, vijf jaar op straat? Ja, ja. en ben ik weer een procedure, dan in detentiecentrum. En weer wordt vrijgelaten, en weer wordt je opgepakt, en weer in detentiecentrum. Dus eigenlijk wordt niet gekeken voor die probleem. Wordt het probleem alleen maar erger en erger. Aan die ja, tijd. U, u bent het probleem. Ik, en... ik ben niet het probleem. Nee, ik ben niet het probleem. Ik ben gewoon duidelijk. Kijk, je, brengt, je gaat asiel aanvragen en die minister zegt, je moet gewoon genoeg bewijzen hebben. Maar je brengt de bewijzen, je zet het neer voor de N.D. en die N.D. wil niet kijken. Willen ze niet kijken? Dat is met mij gebeurd bijvoorbeeld en met andere mensen ook. En als je iemand komt zonder bewijzen, dan zeggen ze, ja, je hebt geen bewijzen. Je kon jouw asielverhaal niet ondersteunen. Maar het ene die kon ondersteunen, daar willen ze niet naar kijken. En als iemand heeft die niks, dan zeggen ze tegen hem, heb je niks. Dus die minister zegt, ja, als je genoeg bewijzen hebt dan kom jij in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Of ja, je krijgt een verblijfsvergunning. Maar in de praktijk is het niet zo. De situatie, de praktijk hier op dit moment in Ter Apel... Ja. is in ieder geval dat hier een tentenkamp staat... Ja. dat heel ver weg in Den Haag de minister zegt... jullie moeten hier wegwezen. Nee, nee, Opruimen, wegwezen. We gaan, hier, we gaan hier blijven. We gaan niet weg. Uh, Marcel, het lijkt me een duidelijk antwoord. Ja. Ja. De mensen blijven hier voorlopig in Ter Apel uh, zitten. In de regen. Nu breekt de zon weer even door. Lekker. Dat ja. is dan weer ja, even opwarmen. Dat is echt, echt, echt lekker. Sterkte. Ja, dank u wel. Mark, Robert Visser tussen de bewoners van het tentenkamp in Ter Apel. Een onzekere toekomst. Wij gaan nog eventjes voor het eind van de uitzending naar Den Haag, naar het Joegoslavië-tribunaal. De rechtszaak tegen Radko Mladic is begonnen. Inmiddels voormalig bevelhebber van de Servische troepen in Bosnië staat terecht voor volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Den Haag. Matthijs, wie is er nu aan het woord? Je hoort op de achtergrond een van de twee Amerikaanse aanklagers... die begonnen zijn met een opening statement. Dat kon, heeft de rechter Ori besloten. Er was geen reden om nu het proces uit te stellen, althans deze zitting. Wel is het zo dat er fouten zijn gemaakt, inderdaad, zoals Mladic heeft geklaagd... over het bewijsmateriaal, dat hij niet alle documenten op tijd heeft gekregen... en dat zou kunnen betekenen dat later uh, een andere fase van het proces wordt uitgesteld... maar hiermee kon worden doorgegaan. Het begin van het proces, het begin... en dat, wordt, uh, dat, dat houdt in dat de aanklagers begonnen met het voorlezen van een uh, aanklacht. Your honors, two decades ago this past month... Bosnian Serb leaders commenced an attack... on their fellow citizens of Bosnia and Herzegovina... Civilians who were targeted for no other reason than they were of an ethnicity other than Serb. Their land, their lives, their dignity attacked in a coordinated and carefully planned manner. In some locations, this attack arose to the level of genocide. De eerste woorden van uh, dat opening statement. Waarbij de aanklager vertelde hoe twintig jaar geleden die oorlog begon. Waar mensen werden vermoord door de Bosnische servische troepen. Om de enige reden dat ze van een andere etniciteit waren. Hij begon het verhaal daarna met een, uh, het relaas van een jongetje van destijds elf jaar. Hoe hij zijn vader verloor in 1992. Dat was een van de eerste misdaden waar Mladic voor terecht staat. Matthijs, je zei het al eerder die Amerikaanse aanklagers zetten het stevig neer. Hoe reageert Malit? Hij zit mee te schrijven, geconcentreerd, leesbrilletje op zijn neus. Hij heeft geen pet op deze keer, dus geen ruzie daarover, zoals we dat bij eerdere zittingen zagen. Heeft zich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 Martijn van der Wiel doet vandaag verslag van het proces tegen Radko Mladic. Is om negen uur begonnen. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar de collega's van de KRO. Ik wens u tegelijkertijd nog een hele fijne dag. Onder andere met Sven. Dag Goedemorgen, Lara, Goedemorgen. Bijzondere gast zometeen bij ons in Goedemorgen Nederland. Namelijk de rugnummer 1 van Shell Nederland, Dick Benschop. Hij klimt op de barricades en vindt dat de wereld efficiënter met water en energie moet omgaan. En dus ook met de grondstoffen. We verspillen veel te veel. En Shell neemt zijn verantwoordelijkheid als bedrijf daarin. Verder, Frankfurt zet zich schrap voor de demonstraties in het financiële district. Daar ook zit ook de ECB. En we praten over de ontdekking van de 13e eeuwse voorloper van de post-it memo. Dat en meer zometeen bij de Cairo in Goedemorgen Nederland. Nederland na het nieuws van half tien Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar naar 350 euro. Het staat nu op 220 euro. Haagse bronnen melden dat die stijging een van de afspraken is. die de Vijf-Partijen-coalitie vannacht heeft gemaakt met minister De Jager. De politie in Moskou heeft vanochtend een kamp van de oppositie ontruimd. Er zijn zo'n 20 mensen aangehouden. Sinds vorige week maandag kampeerden actievoerders in een park in de Russische hoofdstad. uit protest tegen de derde termijn van Vladimir Poetin als president van Rusland. Facebook geeft bij de beursgang meer aandelen uit dan gepland. Volgens persbureau Reuters wordt het aantal vanwege de grote belangstelling met een kwart verhoogd. En daarmee stijgt het bedrag dat Facebook denkt op te halen tot zo'n 15 miljard dollar. En u hoorde het voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag is het proces begonnen tegen Radko Mladic. De Bosnisch-Servische oud-generaal staat terecht voor oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Onder meer begaan in Srebrenica. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We hebben verkeersinformatie nog 13 files, alles bij elkaar niet meer dan 35 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Breukelen nog 6 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open en ook vrij veel vertraging op de A27 vanuit Gorkum naar Almere. Bij Bildhoven 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Oliemaatschappij Shell wil dat we efficiënter omgaan met grondstoffen. Frankfurt maakt zich op voor de gewelddadige blokkade van het financiële district. Nederland geeft opnieuw meer geld uit aan zorg en het ochtendumeur van Koos Maar Het is 2,5 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Kroon. Niels de Jager is vanochtend in Ens. Waar de Hollandse aardappel het aflegt tegen de buitenlandse concurrent. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.nl De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart... maken water, voedsel en energie steeds schaarser. En daarom moeten we nadenken over een efficiënt gebruik van die grondstoffen... stelt Shell. En om deze reden is er vanochtend samen met de gemeente Rotterdam... het forum Powering Progress Together in opdracht van Shell. Dick Benschop is de president-directeur van Shell Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat, Powering Progress Together? Uh... We willen heel goed kijken naar de toekomst van energie, maar die kunnen we niet doen zonder ook te kijken naar ja, die samenhangende systemen in de wereld van de watervoorziening, waar ook schaarste dreigt, en de voedselvoorziening. En we denken dat een van de dingen die we moeten bevorderen is zowel samenwerking als ook nieuwe technologie en innovatie. Vandaar die mooie titel Powering Progress Together. Ja, maar wordt koninklijke olie dan koninklijk water? Uh, nou, uh, we, we moeten in ieder geval uh, goed uitvinden uh, wat wij doen met water. He, wij als, als bedrijf, uh, energiebedrijf in het algemeen, die gebruiken water. We produceren soms ook water... En we moeten ons daar veel bewuster van worden. En we zullen ook meer moeten kijken van uh, hoe kunnen wij water hergebruiken. Hoe kunnen wij water wat wij produceren uh, weer uh, inzetten voor industrie of voor irrigatie. Het zijn allemaal van die verbanden uh, tussen voedsel, water en energie die we eerst moeten begrijpen. En vervolgens in samenwerking, niet alleen binnen de, binnen de energiesector, maar ook met anderen. Uh, ondersteund door wetenschappers en experts. Uh, kijken wat voor vernieuwingen uh, wij daar kunnen gaan toepassen. Om ja. te zorgen dat we die problemen van die schaarste... ...vroegtijdig aanpakken. Ja, nou vindt er dus een internationaal forum plaats vandaag in Rotterdam... ...met deskundigen uit de het bedrijfsleger, hoofdleraren. Uh, waarom maakt Shell zich hier eigenlijk druk om? Want u doet toch gewoon in olie en gas? Wij doen in olie en gas... ...maar wij houden ons bezig met de energietoekomst in het algemeen. We zien natuurlijk belangrijke trends in de wereld... ...bevolkingsgroei... Veel grotere welvaart. Uh, dus de, uh, de, de vraag neemt toe. en uh, Dat levert die druk op, die potentiële schaarste. En uh, ja, wij, wij, wij kunnen niet alleen naar energie kijken... zonder ook uh, bijvoorbeeld naar uh, voedselvoorziening en landgebruik te kijken. Want er gaat ook biomassa... ...naar energie toe. We hebben water nodig om voedsel te produceren. We hebben water nodig om energie te produceren. Je hebt energie nodig om water schoon te maken... ...en te distribueren en soms te ontzouten. Dus er is een grote samenhang... ...en die moet gewoon veel beter in beeld gebracht worden. Want dan kunnen we ook naar oplossingen toe... ...die dus niet alleen iets voor energie doen... ...maar ook voor water en ook voor voedsel. Dus het is niet alleen altruïsme, ...het is ook wel begrepen eigenbelang? Het is... Altijd uh, beide, uh, algemeen belang en eigen belang, in elkaars verlengde brengen. Dat, daar komt de wereld uh, mee verder. Ja. En uh, het gaat zowel om schaarste. Dus dat zijn beperkingen waar wij tegenaan zullen lopen. Ook in onze eigen bedrijfsuitoefeningen. En het gaat uit uh, om te kijken of we natuurlijk door innovatie en technologie... ook weer nieuwe oplossingen kunnen bedenken. Daar kan ook weer nieuwe business uit voortkomen. Ja. Is het nou zo dat het bedrijfsleven uh, dus nu ook in dit geval uh, bij monden van Shell... Uh, gaat zitten op de stoel van de politiek? Want in de oude wereld zoals we die kenden, zal ik maar zeggen... was het was de nationale overheid of de internationale gemeenschap die dit soort grote vraagstukken aan de orde stelden, De Verenigde Naties bijvoorbeeld. En nu doet het bedrijfsleven dat meer en meer. Ja, uh, de politiek uh, zal een belangrijke rol spelen. Maar juist bij die sector vraagstukken is het niet altijd duidelijk ook hoe dat internationaal georganiseerd moet worden. Je ziet bij CO2 uh, wat, wat een heel belangrijk issue is, wat aangepakt moet worden, hoe moeilijk het is om zeg maar, top-down internationaal voortgang te boeken. Ja? En bedrijven, uh, ja, wij krijgen gewoon te maken met de situatie op de grond, uh, met beperkingen, maar ook met kansen. En uh, ik denk dat bedrijven in toenemende mate begrijpen dat even, even los van uh, regeringen die een belangrijke rol moeten spelen, dat wij onze eigen rol moeten spelen en uh, samen met bedrijven in andere sectoren, samen met wetenschappers... Uh, ja. oplossingen moeten gaan bedenken en gaan uitvoeren. Hebt u al het begin van een oplossing voor het probleem? Uh, nou, het is op tijd beginnen. Uh, daar, daar, daar proberen we dus nu uh, een bijdrage aan te leveren. Heel goed nadenken, sectoroverstijgend, samenwerking zoeken. We werken ja. bijvoorbeeld met IBM samen, met Siemens, met Unilever. Ja, Oké, okay, maar dat is de uh, organisatie. En het is ook het ontwikkelen van uh, ja, nieuwe voorbeeldprojecten. Daar ja. zijn we mee, uh, mee begonnen. En maar en wat concreter, want als u, als u bijvoorbeeld boort naar olie of naar gas... dan gebruikt u water en komt er ook vaak water mee naar boven. Wat, wat doet u met dat water? wordt heel vaak gewoon weer uh, teruggepompt uh, uh, de aarde in. Maar we zullen moeten kijken, zeker in gebieden waar veel droogte is... of dat water wat wij daar produceren niet beter hergebruikt kan worden. Ja. En dat zijn de projecten die we nu heel concreet in Canada en andere landen aan het ontwikkelen zijn. En ik hoop dat heel veel bedrijven zeg maar, van bottom-up van beneden op dat soort projecten gaan ontwikkelen. En als dan regeringen daar vervolgens bij komen, dan kan er iets gebeuren. Hoeveel geld investeert Shell eigenlijk in dit soort nieuwe plannen en technologie? Uh, nou ja, wij investeren, wij investeren in totaal 1 miljard per jaar in technologie. En daar zit het ook in hoeveel wij nou precies in welk project rond water steken. Dat weet ik niet precies. Maar uh, we, we, we hebben een belangrijke investering in technologie altijd. En, en dit zal een kan je toch wel zeggen dat ja, ze iets van groeiend belang voor ons zijn... waar ja. we dus niet alleen over willen praten, wat ook nodig is... Ja. Uh, maar waar we ook uh, in willen investeren. Ja. Ik vraag het ook vanwege de olieprijs natuurlijk... en vanwege de winst die Shell maakt... en de, wat we met z'n allen betalen aan de pomp. Uh, een kleine uh, een, een, een vat ruwe olie doet nu zo'n kleine 94 euro hè, per vat. Gaat u weer over de 100 euro? Bent u bang? Ik, ik zou dat... Dat durf ik niet te zeggen waar die olieprijs heen gaat. We hebben, we hebben wel gezegd dat die eigenlijk ten opzichte van de vraag en aanbod... Hè, wat, wat eigenlijk de fundamentele vraag is die je moet bekijken... leek de olieprijs erg hoog. Dus dan, dan zit er onzekerheid in over, uh, over wat er gebeurt met Iran en dergelijke. Omgekeerd, uh, onzekerheid over de economie... die laat die olieprijs waarschijnlijk nu weer wat, uh, wat omlaag uh, uh, zakken. Maar wij vonden dat die vrij hoog was. Dus als die nu is waar die is, uh, dan zijn we daar niet verbaasd over. Nee, maar u verwacht niet een verdere stijging? Uh, nou, dat, uh, ik denk dat we wel één ding in het bedrijf geleerd hebben... dat we, dat we zo min mogelijk moeten speculeren over die, over die olieprijs. <laughs> en die, die is wat die is. En uh, ja, wij zijn daar net zo aan onderworpen als ieder ander. Dus dat nieuwtje kan ik u niet ontlokken? Nee. Dat is jammer. U bent een jaar president uh, directeur van Shell Nederland nu. Uh, dat was uh, in sommige opzichten een roerig jaar. begon meteen met het gedonder in Syrië. Uh, hoe kijkt u terug op deze periode eigenlijk? Ja, ik vind het een uh, fascinerend uh, jaar geweest... Uh, in de context van wat ik nu hier vandaag aan het doen ben... die discussie over energie, water en voedsel... de Shell Eco-marathon in Rotterdam... waar ik eigenlijk het, het meest uh, um, ja, trots op ben... is. Uh, het, het brengen van een aantal van de Shell-innovaties... nieuwe oplossingen, nieuwe technologieën ook naar Nederland... Uh, zodat we die hier in Nederland uh, aan de lijve kunnen, kunnen, kunnen ondervinden. We hebben onlangs ja. een nieuwe brandstof uh, geïntroduceerd. Uh, nou, dat soort, dat soort uh, projecten uh, ja. dat, dat vind ik fantastisch om te doen. Goed, U opereert vaak in uh, gebieden van de wereld... waar het politiek niet altijd even stabiel is. Syrië noemde ik net als voorbeeld uit uw beginperiode. Uh, nu gaat u uh, boren naar scha uh, schaliegas in uh, Oekraïne... Uh, en dat land staat nu ook weer onder politieke druk vanwege uh, het gebrek aan democratische uh, verhoudingen daar aan de vooravond van het Europees kampioenschap voetbal. Is dat voor u een overweging om het daar te laten? Nou, we zijn al, al heel lang in de Oekraïne bezig. Uh, over of, of wij nou toestemming krijgen om, om te boren of niet, dat is, dat is nog niet bekend. Uh, dus, dus daar is uh, dus nog te vroeg om dat uh, te kunnen bevestigen of, uh, of niet. En ook dit is weer een zaak van, uh, van lange adem. En ik hoop dus dat zeg maar, op het politieke front tussen Europa en de Oekraïne... gewoon goede vooruitgang wordt, wordt geboekt. Ja, goed. Nog even een paar puntjes aftikken als het mag. Vorig jaar zagen we elkaar in oog en oog. Toen zou u nagaan wat de waar was van de beschuldiging... dat Shell op grote schaal een Nigeriaanse douanebeamte had omgekocht. Het leverde de veroordeling op he, door de Amerikaanse beurswaargrond SEC. Weet u al hoe dat zit inmiddels? Um, oh, die... Ja, dat, dat, is, dat is afgehandeld, okay. uh, die zaak, in, in overleg met de Amerikaanse beursautoriteiten. Dus uh, nee, daar is verder eigenlijk niks nieuws over te melden. Niks nieuws over te melden, maar is er ongekocht of niet? Uh, een partner van ons is daarvan beschuldigd, dus niet zelf. Oké, okay, goed. Dan nog even de Nederlandse economie. Het blijft krimpen. Uh, maakt u zich daar zorgen over eigenlijk als uh, captain of industry? Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat doet. Uh, economische groei in Nederland, werkloosheid, uh, Europese onzekerheid, de Europese economie, de euro. Dus we zitten allemaal op het puntje van ons toe om te kijken hoe, hoe effectief dat aangepakt wordt en, en of het vertrouwen in Europa, de Europese economie weer terugkomt en of we weer het pad naar groei kunnen vinden. Ja, moeten de Grieken in de eurozone blijven wat u betreft? Nou, ik denk dat dat uh, de meest verstandige uh, keuze uh, zou, uh, zou zijn. Hè? Gisteren hebben Merkel en Hollande dat geloof ik ook nog uh, bevestigd. Dus ja. uh, dat is wel waar wij van uitgaan. Ja, maar goed, het moet u toch zorgen bij. U kijkt ook naar de Europese markt uh, en die is ook van belang voor de hele internationale economie waarin u uh, functioneert. Ja, we hebben grote uh, zeg maar economische belangen in Europa. En, en je ziet altijd, uh, en daarom is het ook zo belangrijk wat er in Europa gebeurt... Uh, dat dat toch, uh, ja, ondanks dat de grootste dynamiek in Azië zit... Hè, is toch wat er in Europa gebeurt nog steeds van groot belang voor de wereld. Ja, en u maakt zich daar zorgen over? Ja, en dat moet zo snel mogelijk aangepakt worden. Hoe? Uh, huis, huishoudboekje op orde... Uh, en uh, vooral ingaan zetten op, op groei, uh, waarschijnlijk door middel van innovatie. De bevolking groeit niet echt in Europa, dus we zullen, we zullen vooral productiever moeten worden, slimmer moeten produceren, competitief moeten zijn, daar zal alle aandacht naar uit moeten gaan. Dus alles dus met onderwijs en onderzoek en research en ja. vestigingsklimaat voor bedrijven te maken. U klinkt als François Hollande. Nou, die uh, spreekt slecht Nederlands ook, mij. De inhoud van zijn boodschappen doe ik dan. Ondanks de namen. Maar het is dus en het huishoudboekje op orde... en in blijven investeren in, uh, in de economie. En volgens mij hoor je dat uh, ook nu de meeste Europese uh, leiders uh, zeggen. Dus dat, uh, dat, als, als dat ze er dat ook gaan waarmaken, geeft dat weer vertrouwen. Goed, en Shell staat op de bres voor de innovatie... en om te zorgen dat de schaarste in de wereld wordt aangepakt. En daarover gaat u congresseren vandaag. En uh, morgen geloof ik ook in Rotterdam. Ik dank u zeer. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Twee giraffen uh, zijn uh, zich letterlijk doodgeschrokken in een Poolse dierentuin. Na nachtelijk bezoek van vandalen kunnen giraffen zich echt doodschrikken? Het antwoord komt van de biologe Winneke Scho, Die is parkmanager bij Burgers Zoo. Nou, ik vraag me af of giraffen zich echt letterlijk dood kunnen schrikken, dus echt dood neervallen. Maar ik denk wel dat giraffen, of ik weet dat giraffen heel erg gevoelig zijn voor verandering. In het wild is het natuurlijk zo dat ze gevaren hebben van leeuwen en ze houden graag de controle en graag het overzicht. Als je hier in Arnhem in de diertuin kijkt en we zouden bijvoorbeeld tijdens het EK de deur van de stal oranje willen verven in plaats van groen wat die nu is, dan heb je ook echt kans dat ze gewoon een dag niet binnenkomen, omdat ze echt zoiets hebben, wat is hier gebeurd, Hier yeah, dit durven we niet. En dat is wel belangrijk voor giraffen. En ik kan me voorstellen dat als een inbreker komt... en gewoon niets ontziend door je stal heen en weer rent... en maar gewoon doet waar hij zelf zin in heeft... dat ze zo schrikken en overal tegenaan lopen... en gewoon uiteindelijk van de stress sterven. het antwoord van Winneke van Burgers. Zo over die twee giraffes. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Ens. En in Ens is Niels de Jager. De deur gaat open en we stappen een donker, koud hok binnen. En hier staan in grote houten kisten de zakken aardappelen opgestapeld. Nou, tot een meter of vijf hoog. Hoeveel aardappelen liggen hier? Uh, hier ligt nog zo'n 150 ton aardappels. Uh, inderdaad koud en koel, uh, zodat ze lang houdbaar zijn. Dat zegt boer Crispijn van den Dries... Ja, deze voorraad, waarom ligt het hier en niet in de winkel of op de markt? Uh, ja, omdat de productie uh, afgelopen jaar in 2011 heel erg hoog was. Uh, dus aardappels uh, maar mondjesmaat uh, werden afgenomen. Dus en... een goed oogstjaar is uh, ook een nadeel? Een goed oogstjaar is inderdaad ook een nadeel, ja. ja inderdaad. En in februari zagen we al de eerste import uh, komen. En, uh, ja, daardoor kelderden de prijzen verder naar beneden. Want het is het probleem dat terwijl hier nog ja, meters hoge voorraad aardappelen ligt in Nederland, dat uit het buitenland al de nieuwe oogst wordt binnengehaald. Ja, inderdaad. De eerste Israëlische aardappels en Egyptische aardappels kwamen in februari, maart al naar Nederland. En zag je in de supermarkt liggen. En waarom? Kiezen supermarkten dan voor die, voor die import in plaats van uh, het Hollands product? Ja, omdat uh, vroeger was natuurlijk de Hollandse, aardappel, uh, de Hollandse nieuwe aardappel uh, was echt een feest als die kwam. En uh, supermarkten hebben we proberen dat, uh, uh, dat gevoel uh, steeds verder uh, terug te brengen tot in maart. Uh, de consument eigenlijk uh, ja, triggeren om nieuwe aardappels uh, te kopen, want het staat ook mooi op de verpakking en, uh, en de aardappels is mooi. Ja, het, het staat mooi om te zeggen nieuwe aardappels, nieuwe oogst. Precies, het staat mooi op de verpakking en het staat ook op de verpakking nieuwe oogst, uh, nu nieuw, nieuwe oogst. Ja, het ziet er mooi uit natuurlijk. Uh, maar ja, uh, voldoende Nederlandse aardappels nog. Nou, slecht nieuws voor de boerenbusiness hier dus. Even een vooroordeel erbij pakken. Boeren kunnen wel een beetje klagen. Uh, hoe gaat u met deze tegenslag om? Ja, ik, ik kan ook klagen, maar uh, ik vind niet dat je mag klagen als je er niks aan doet. Dus uh, ik ben een internetwinkel gestart om aardappels rechtstreeks aan de consument te verkopen. U omzelt dus die supermarkt? Ja, inderdaad. Ja, uh, ik verkoop rechtstreeks aan de consument, zonder tussenhandel. En uh, dat gaat uh, voor een, een prijs die voor u net in orde is, maar uh, ja, veel lager is dan uh, wat je in de supermarkt betaalt. Het is ook een beetje misschien wel wraak nemen op die supermarkt, onder die prijs gaan zitten? Nou, uh, ja, ik, kijk, ik, ik krijg inderdaad een uh, mooie normale prijs die ik eigenlijk zou moeten hebben. Uh, ja, als dit inderdaad een uh, uh, hoge vlucht neemt, dan, uh, dan moeten de supermarkten zich wel gaan bezinnen op een nieuwe marketingstrategie. En laten we even zo'n uh, zo zak erbij pakken. Er ligt hier genoeg voorraad. Even het strikje losmaken. Want hoe, hoe, ja, wat is de kwaliteit van deze aardappel? Nou ja, wat mij betreft nog uitstekend. Hij is uh, keihard en, uh, en uh, kookt nog prima. Ja, even voelen. Voelt inderdaad heel hard. Kan, kan ook door de kou komen misschien. Maar um, uh, ja, deze enorme voorraad, is het niet gewoon de, de fout geweest dat u veel te veel produceert? Moet u niet de productie een beetje terugschroeven? Nou, dat doen we dus ook. En, uh, en we kijken meer naar diversiteit. Uh, we, we telen andere gewassen, uh, verschillende kleuren wortels, wortels. En we investeren ook in smaak, uh, want dat in, is in de toekomst heel belangrijk in mijn oogpunt. Ja, en, en die massaproductie gaat er langzaamaan uit? Die gaat er langzaamaan hand uit, ja. Het wordt uh, meer diversiteit in, in plaats van massaproductie. En daarmee roeit u wel een beetje tegen de stroom in. Uh, ja, maar het is ook een nieuwe tijd. Dus andere richtingen uh, welke we opgaan. Het was uh, wel even zoeken, even rijden hier naar uh, uw boerenbedrijf in Ens, in de Noordoostpolder. Uh, weten de klanten een beetje de weg te vinden naar uh, uw bedrijf? Nou, dat is inderdaad via de TomTom -tom, uh, heel erg makkelijk tegenwoordig. Je toetst het adres in en je, en je bent er. En komen ze ook? En ze komen ook. Elke dag uh, staan er mensen voor de deur om aardappels, ui en wortels uh, te halen. En ik stuur heel veel dozen op. En als het aan u ligt, dan in de toekomst gaat u alleen maar deze zakken... rechtstreeks verkopen aan de consument en, en hield die supermarkt eruit. Ja, inderdaad. Uh, zoveel mogelijk rechtstreeks met de consument. Want de consument weet dan waar haar product uh, uh, vandaan komt. En uh, uh, ja, ik heb de verbinding tussen stad en platteland weer. Uh, dus ik weet ook wat, wat de consument eigenlijk wil. Ja, succes uh, met deze handel. Dank je wel. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks, Frankvoort maakt zich op voor gewelddadige demonstraties... in het financiële district.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 Deze dag in 1969, 16 mei dus, besloten de Amsterdamse studenten... dat ze meer inspraak wilden in het universiteitsbestuur. Paul Verheij, voorzitter van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam... bedacht met een paar anderen een plan. De rest is geschiedenis. Wij hebben het toen gedaan door op een gegeven moment... naast het maagdenhuis, de aula, dat, dat grenst daar aan, gescheiden door een steegje... door dat uh, eerst te bezetten... ...daar een hele grote vergadering uit te schrijven. Er waren er 600 tot 800 mensen. En we hebben via een hele precisieactie eigenlijk hebben we het gebouw toen snel over kunnen nemen... ...en onmiddellijk die vergadering verplaatst naar het Maagdenhuis. En dat leek best een lastige operatie. Vandaar dat die vergadering in de aula als een soort afleidingsmanoeuvre was georganiseerd... Uh, en in het geheim met een hele kleine groep uh, het Maagdenhuis zelf overgenomen hebben... en wij de gelegenheid kregen om die bezetting een beetje verder te organiseren. De enige mogelijkheid om het Maagdenhuis te bereiken... was over een achter de universiteitsbibliotheek gelegen erf... en dan via een klauterpartij de Lutherse kerk in. Van deze kerk, die ook als aula van de universiteit dienst doet... hadden de bezetters een luchtbrug naar het naastgelegen Maagdenhuis geslagen. Ja, we kwamen natuurlijk ook voor de vraag toen we daadwerkelijk daar zaten... en het naar uitging zien dat we, dat we dat wel vast konden houden, die bezetting... van dat iedereen toch ook een beetje iets moest eten en zo. Dus de volgende ochtend, tot onze grote verbazing en verrassing... Uh, kwamen we bij het naar buiten komen door de bibliotheek... kwamen we daar mensen tegen, van, gewoon uit de Amsterdamse bevolking... met tasjes, met, uh, met brood en koffie en, en dat soort dingen meer. En nou dat was... En nou, ik moet zeggen, een bijna ontroerende ervaring. Want het was eigenlijk voor het eerst dat er een, een teken was... ...dat we als studenten niet als een soort uh, maatschappelijke elite werden beoordeeld. Maar dat we een soort erkenning kregen uit uh, andere lagen van de bevolking... ...de werkende mensen. En die, uh, die solidariteit, daar hebben we van geleefd. We, we hebben... Uh, verzorgd door de Amsterdamse bevolking die daar uh, doorgebracht. Paul Vrij, toen voorzitter van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam over de bezetting van het Maagdenhuis deze dag in 1969. Dit is tot half elf. KRO Goedemorgen Nederland met Sven Kokkelman. Het is acht minuten voor tien. Nu luistert dus naar de Caro hier op Radio 1. Frankfurt. dames en heren, maakt zich op voor massale demonstraties... die vandaag beginnen en door zullen gaan tot en met zaterdag de Blockupy-beweging. Wil vrijdag met duizenden sympathisanten uit heel Europa... het financiële district in plat platleggen. Op Zavelberg, correspondent in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. De Blockupy-beweging? Jazeker. Uh, iedereen kent natuurlijk wel die anti-bankenbeweging uh, Occupy. Uh, bezetten van plekken natuurlijk wereldwijd in New York, in Amsterdam... En ook in Frankfurt am Main in Duitsland. En Daar gaan ze nu een, een stapje verder door. Uh, op vrijdag maken ze van Occupy Blockupy. En willen dan uh, be bezetten: het bezetten van plekken uh, bij banken. Bijvoorbeeld ook de Deutsche Bank. En uh, mogelijk ook de ECB, de Europese Centrale Bank. Ja, en dat is natuurlijk midden in de eurocrisis. Uh, wordt dat een groot probleem en ja. vooral als uh, duizenden, uh, zo mogelijk tienduizenden uh, personeelsleden van die banken niet naar hun werk kunnen. Ja, wat bezielt deze mensen om in het hart van een uh, financiële crisis die moet worden opgelost uh, de ECB te willen bezetten? Nou ja, uh, zij ze zeggen de ECB is niet de oplosser van de crisis, maar de aanjager ook van de, de crisis. Zij ze zeggen uh, de vijand is het hedendaagse... Kapitalisme en willen de dictatuur van de ECB, zo zeggen zij, en de EU en het IMF uh, doorbreken. En uh, ook een beetje zand in de machine strooien door te laten zien dat het uh, volk regeert... en niet uh, bankiers in uh, honderden meter hoge torens. En zij vinden dan ook uh, dat er uh, bijvoorbeeld uh, dingen moeten gebeuren... zoals financiële transacties met belastingen daarop. En uh, een extra belasting voor de superrijken. Dat zijn thema's die zijn populair in, uh, in Duitsland, maar worden... Ja, omdat het toch wat moeilijk ligt in, uh, in Europa, uh, nog niet doorgevoerd. Nou ja, bankbelasting is onderwerp van gesprek. En uh, de Franse president wil een uh, hogere toptarief in de inkomstenbelasting. Dus bedoel, kunnen ze niet gewoon op een politieke partij stemmen dan? Nou ja, dat, dat gaat om, uh, om, om Frankrijk en uh, uh, natuurlijk om... Uh... Uh, ...dingen die in de toekomst kunnen gaan gebeuren. Maar zij willen nu actie en actie moet ook altijd een beetje leuk zijn, vinden ze. En uh, het mag ook wel uh, bijvoorbeeld dat je de wet overtreedt... ...want bepaalde demonstraties zijn daar helemaal niet, uh, niet toegestaan. Nee. En desalniettemin komen daar zo'n 30.000 mensen naartoe. Nou ja, de vraag is of het zo leuk wordt, want uh, men vreest gewelddadigheden. Hè? Want het zwarte blok is er ook. Wat is dat voor een groepering? Ja, het zijn eigenlijk uh, groepjes uh, reljongeren, uh, vaak mannen, maar ook steeds meer vrouwen, in het zwart gekleed. En uh, treden eigenlijk uh, elk weekend al overal op in een soort uh, Romeinsachtig legioen. Dus uh, compleet vermomd met uh, petjes op en sjaals en zwarte zonnebrillen, zodat ze door de politie niet kunnen worden herkend. En uh, ze zijn uiterst gewelddadig, uh, dus er wordt met flessen en met stenen gegooid en met verfbommen. En uh, men verwacht dat er zeker 2000 van dit soort ruiljongeren uit heel Europa, ook uit Nederland, uh, naar Frankrijk uh, Frankfurt komen. Ja, nou ken ik de Duitsers niet als uh, mensen die veel aan het toeval overlaten. Uh, dus ik neem aan dat de autoriteiten op voorhand al uh, vrij vergaande maatregelen hebben genomen, of niet? Nou, in elk geval zijn uh, tijdens de vierdaagse protesten uh, uh, een groot gedeelte daarvan zijn uh, verboden door de rechter. Uh, onder meer ook uh, bijvoorbeeld het toelaten van mensen in het Occupy-kamp, wat nu nog steeds voor de ECB zich bevindt. Ja. Dat wordt nu uh, ontruimd uh, vanmorgen. En uh, ja, er is natuurlijk een grote getale politie aanwezig. 5000 man uh, aan agenten en uh, winkeliers die timmeren hun, uh, hun winkelruiten dicht. En ook bij de Deutsche Bank uh, wordt zelfs al gezegd in uh, media in Frankfurt dat die over evacuatie nadenken. Juist. En uh, hebben politieke partijen zich ook al bij deze beweging aangesloten? Met name van de linkerzijde, denk je dan? Nou... Um... Onder meer een van de uh, bekendste uh, socialisten in Duitsland, uh, Sarah Wagenknecht, die uh, een relatie heeft met de partijvoorzitter van, uh, van, uh, van die linken. Uh, die heeft gezegd van ondanks het verbod van de rechter mag er op vrijdag, uh, is het prima om daar toch te gaan demonstreren. Uh, dat wordt dus een probleem als je dus uh, politieke partijen hebt die uh, openlijk oproepen tot het breken van de wet. En uh, ja, er zullen ook nog uh, veel andere politici ter linkerzijde aanwezig zijn. Juist. Goed. Uh, dat belooft uh, uh, wat te worden. Ga je zelf ook die kant op? Ja, natuurlijk. Kijk, als je midden in de euro-schuldencrisis uh, als de ECB in Frankfurt wordt uh, geblokkeerd, dan is dat natuurlijk nieuws. En het is natuurlijk uh, de taak van een journalist om het uh, nieuws te verslaan, dus ik zal er ook uh, bij zijn. Maar zonder zwarte hoed en zonder zwarte zonnebril. Gewoon met open vizier, zoals het hoort. <laughs> Goed. Rob Savelberg vanuit Berlijn. Doe voorzichtig daar. Straks, dames en heren, we geven opnieuw meer uit aan onze zorg. En Leidse wetenschappers ontdekken een 13e-eeuwse post-it-memo. Althans, de variant zoals we die nu kennen, werd toen ook gebruikt. En dat is heel bijzonder. Zo blijkt straks dat ze die hebben gevonden. En u krijgt ook nog het ochtendhumeur van Koos Postema. Allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Zometeen bij de KRO hier op Radio 1. Blijf bij ons.